Er is geen toelichting gegeven. De maatregel zou verband houden met het aanhoudende harde optreden van president Assad tegen anti-regeringsbetogers. Om die reden beperkte landen als Tunesië, Libië en Saudi-Arabië al de diplomatieke betrekkingen met Syrië. President Assad staat onder steeds grotere internationale druk om het geweld tegen de bevolking te staken en af te treden. In Madrid en in andere Spaanse steden demonstreren tienduizenden mensen tegen de bezuinigingsmaatregelen van de regering. De demonstranten zijn vooral boos over maatregelen op de arbeidsmarkt, zoals de versoepeling van het ontslagrecht. De demonstratie is georganiseerd door enkele Spaanse vakbonden. PSV heeft zijn derde nederlaag van dit seizoen geleden. FC Groningen won thuis met 3-0 van de koploper in de eredivisie. Voor Groningen scoorde Soek twee keer, Bakuna één keer. En voetballer Luc Castagnos van Inter Milaan is door de Italiaanse voetbalbond... voor drie wedstrijden geschorst voor spugen naar een tegenstander. Dat gebeurde kort voor het einde van de wedstrijd tegen Bologna. Het incident werd niet gezien door de scheidsrechter. Maar op grond van de tv-beelden is de oud feyenoorder toch bestraft. Inter heeft de laatste drie wedstrijden op rij verloren... en is nu gezakt naar de zesde plaats in de Serie A. Het weer trekken winterse buien over het land... met kans op natte sneeuw, hagel en onweer. Buiten de buien wordt het een graad of vijf. Tijdens winterse buien daalt het tot dicht bij het vriespunt.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 Het is een vreemde middag in de Eredivisie. De koploper op achterstand in Utrecht. Ragnar Niemeijer. Ja, als je niet beter zou weten, met die 2-0 stand na bijna 33 minuten... zou je denken dat Utrecht AZ is en AZ Utrecht. Want Utrecht is meester op het veld en is op zoek naar een derde treffer. Misschien komt hij er wel nu via de rechterkant. Geen kopbal, nee, het blijft even bij 2-0. Ajax en EC dan, en die houtkamp. Een tegenvalletje voor Ajax. Bulekin, Tweemaal maal scorend, want staat 3-0 voor Ajax. Moet het veld verlaten met een lichte blessure. Lodero is zijn vervanger. 3-0 na 34 minuten spelen. Ajax NEC. En dan na te gaan dat PSV eerder vanmiddag al met 3-0 verloren van FC Groningen. De tennisfinale in Rotterdam. Federer tegen Del Potro, Marcella. Ja, begin tweede set. Eerste set dus 6-1: Federer. Nu 2-1 Del Potro gaat uh, op service. In ieder geval positief voor de Argentijn kun je zeggen. Die twee service games die hij speelde, had hij maar één puntje tegen. Dus hij komt wat rustiger in zijn spel. Het gaat ietsjes beter, fractie beter. Maar hij zal moeten uh, doorpakken. Want Federer is uh, in topvorm. Dan ja, gaan we terug naar het vorige uur. Vijf kilometer bij de vrouwen. Ze moest Sablikova. Twaalf seconden uh, mocht ze erop verspelen. En heel lang ging ze gewoon mee met Sablikova. Sterker nog, ze nam het initiatief tot aan de drie kilometer, lag ze zelf voor. En uiteindelijk verspeelde ze slechts een viertal seconden op Sablikova. Die wel tweede werd doordat Nesbit in de slotrist Als sprinter... die vijf kilometer als veel te lang ervaarde. Iedereen wust dus. Andermaal wereldkampioen in gesprek met Bert Maalink. Ja, gefeliciteerd. De derde is binnen. Ja, zeker. Ongelooflijk, ja. Echt, uh, nou ja, wat ik moest doen. De vijf kilometer van mijn leven rijden. En, uh, ja, dat is gelukt. Heb je dat ook gedaan? Was dit de vijf kilometer van je leven? Nou, denk ik denk het wel. Ik bedoel, de omstandigheden waren gewoon heel erg zwaar. En, uh, ik zit maar vier seconden achter Samykova, dus uh, volgens mij is dat wel redelijk de vijf kilometer van mijn leven rijden. Ja, dat is echt ongelooflijk, want van tevoren zit je al te praten over tien seconden, is dat wel genoeg elf seconden. En dan gaat het eigenlijk voor het oog zo makkelijk. Ja, nou de eerste rondes ging ook wel makkelijk. Ik ging iets hoog zitten waardoor ik iets korter spoorde en iets hoger ritme had. En, ja, ik kon elke keer zat ik een beetje, kon ik mooi naar naartoe als ik uit de buitenbocht kwam. Dus, en ik dacht elke keer, van, ja, leg legt nou wel voor, maar je gaat me niet pakken. Dus, uh, nou ja, het voelde, voelde zo goed en uh, oh, ik ben zo blij. Ben Dacht jij niet steeds van wanneer komt die aanval nou, of aanval nou van haar? Want ik denk van ze wacht, ze wacht, ze wacht en dan komt het. Maar het komt niet. Maar ik denk dat ze het ook zo geprobeerd heeft. Maar elke keer in deze bocht, zeg maar waar zij dan voor de eerste onderdoor kan komen. Die buitenbocht zet ik elke keer zo verschrikkelijk aan. Dat zij misschien dacht van hij komt niet echt weg. En ja, toen waren er nog vier rondjes geloof ik. En toen ging ze iets bij me weg. En dan denk je, ben je aan het rijden? En dan denk je heel van oh shit, dit gaat er wel groot uit voor je gevoel. En uiteindelijk zijn het dan gelukkig maar vier seconden. Maar uh... Ja, het licht ging wel een beetje uit de laatste ronde, maar man oh man, wat een toernooi, ja. Maar dan betekent het wel dat het niet haar zwakte was, maar jouw kracht. Ja, het was vandaag gewoon, uh, ja, dit toernooi heb ik gedaan op een lange afstanden zoals Gerard zei. En uh, ja, wel heel veel voor getraind en ik ben blij dat het nu ook uitkomt. Alleen uh, ik zei al tegen Gerard, volgend jaar toch maar weer iets meer die snelheid, want dat vind ik toch iets fijner. Zo? Ja, die spanning is echt uh, killing. En toch zag je dat niet aan jouw gezicht, aan jouw lichaam, nergens uitkomen. Nou, ik voel het wel degelijk hoor. En uh, ja, het is een beetje, als ik heel gespannen ben, dan moet ik ook heel erg gapen. Dus dat is op zich ook wel weer fijn, want het geeft wel een ontspannen gevoel. Maar oh, die uh, minuten tussen de 1500 en de vijf kilometer, die uh, duurden heel erg lang. En wat zegt deze titel jou nou? Want het is prolongatie, het is de derde. Wat zegt dit jou? Ja, het zegt me heel veel. Ik bedoel, vorig jaar was het natuurlijk uh, heel fijn om weer een titel te pakken nadat het uh, heel veel jaren net niet was. En uh, ja, ik voelde me dit seizoen al heel, testuen, heel sterk. En ja, als je dan op zo'n manier gewoon de titel kan prolongeren, dat is voor mij uh, ja, echt heel, heel bijzonder. Is winst na verlies ook heel mooi? Want Budapest, ja, dat was buiten, dat weet ik allemaal wel. Maar ja, dat ging niet zoals jij dat gepland had. Maakt dat deze titel ook extra mooi nog? Ja, natuurlijk wel. Ik bedoel, um, ja, goed, het was buiten. En buiten liggen we niet zo, het al wel. Ik buiten schaatsen wel erg uh, mooi vinden. En ik vond het wel een heel mooi toernooi. Alleen ja, het kan ja, ook hier en daar misschien een beetje pech. En nou ja, dan, dan zet je de knop om en dan zeg je nou, prima, Boedapest geweest. Alles op Moskou. En uh, ja, dan roep je dat ook. En dan is het wel heel fijn als je het ook nog waar kan maken. De eerste wereldtitel van het seizoen is dan binnen. Maar er moeten er nog meer komen, hè, want eigenlijk is het seizoen nu pas echt begonnen. Ja, zeker. Ja, dit zijn uh, Onze uh, rest van het seizoen staat op één uh, A4'tje. Dat zijn geloof ik waren er nog zeven weken met deze weken bij. En uh, Gerard overhandigde mij en zegt hij, alsjeblieft, dit zijn de zeven leukste weken. En dat zijn ook de zeven leukste weken. Dit zijn de weken waar je voor het train deelde zomerlang. En ja, als je dan gelijk uh, de eerste week zo kan beginnen, dan uh, worden het zeven hele leuke weken. Dit wereldkampioenschap, dit toernooi, wat was het allermooiste moment voor jou? Het allermooiste moment deze vijf kilometer. Ik denk het wel, ja, of de drie kilometer van gisteren. Maar in ieder geval twee keer rechtstreeks, rechts, Sablikova rechts, was, uh, ja, was voor mij wel echt heel erg bijzonder en heel erg leuk. Dan ben je hem echt. Wat zei je? Als je zo rijdt, dan win je hem echt. Ja, daarom. Ja. Gefeliciteerd. Dank je wel. Irene Wies, dus wereldkampioen allround in Moskou. Er volgt nog een man. Ja, en uh, met die tien spelers zal AZ niet zomaar terugkomen tegen FC Utrecht, wacht uh, nou 7 nee, minuten voor de rust. 2-0 achterstand na het wegsturen van Mooi Sander. 10 Alkmaarders op het veld. Dat is niet eenvoudig. En wel balbezit nu voor Marcellus. Een paar meter over de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Kreeg al een gele kaart. En uh, dat begeeft aan dat Azade belangrijk is. Op hem werd die overtreding gemaakt bij de rode kaart van Moisander. Sander. Marcellus kreeg geel na een actie daar van uh, de speler van Utrecht. Dus uh, wat ik zeg, Azade. Nu gaat Martensol op de grond liggen na een overtreding. En levert dat ook maar weer eens een keer een kaart op van Elm. Een overtreding diep op de helft van, van Utrecht. Even het vasthouden van Elm. En zo gaat het hard in deze wedstrijd bij AZ. Met twee keer geel en één keer rood. En bovendien een vrije trap voor FC Utrecht. Die genomen is door Wuitens en zo halverwege zijn eigen helft. Speelt schuttenbal naar de rechterkant, naar Marquiet. Enige zwakke schakel in het elftal eigenlijk. De derde verdediger, zo zou je het mogen noemen. Vanwege het ontbreken van Bovenberg en Van van de Marl. Hij moest Benschop al een aantal keren laten gaan. En dat heeft gek genoeg in deze wedstrijd wel een aantal kansen voor de spits van AZ opgeleverd. Tussen de bedrijven door, maar niet doeltreffend. AZ bij de middencirkel: Martensson is daar de baas over Roy Berens. En dus gaat Bulthuis aan de wandel aan de linkerkant van het veld. Komt met een verre hoge bal. Die tot teleurstelling van de 19.500 toeschouwers Hier of in ieder geval het grootste deel daarvan zo terugkomt. Bij doelman Esteban van AZ. Die hem wegtrapt, hem zo op de borstkast van Kali. Nog voor de middenlijn, en dus heeft Utrecht weer de bal met Azare terug naar Kali. Kali, de middenvelder die goed is, maar in deze wedstrijd matige momenten met prima momenten afwisselt. Markietza aan de rechterkant hoogte van de middenlijn. Daar is Duplan halverwege de helft van AZ-voorzet komt, maar richting niemand. En opgepakt dan door Berens of door Marcellus is het in de zon daar. En overgenomen door Martens. Martens draait weg bij zijn tegenstander Duplan in de as van het veld. Geeft hem mee aan Elmpaasje ineens naar voren. Daar staat dan weer schut voor Utrecht. En Utrecht komt eigenlijk nauwelijks in de problemen tegen deze toch mede koploper uit Marquiet gaat terug naar Schut. En zo heeft Utrecht de bal op de eigen helft. Heeft het dat na 40 minuten? En met een comfortabele 2-0 stand dus op het bord na twee goals van Gernd. Oh, een Ajax, NEC en niet 3-0. Speelt Ajax nou zo goed of wat, wat is het eigenlijk? Nou in ieder geval het NEC geen handdoeken hoeven mee te nemen. Ragnar. Het is uh, geen 2-0, het is 3-0 voor FC Utrecht. De doelpunt te maken heet uh, Duplan. En dan gaat een forse verdedigingsfout aan uh, vooraf. Van AZ. Want plan kan de bal zo afsnoepen. Denk bij Clavan. En ramp hem dan vervolgens hart de goal in met links van een meter of 14 De doelman van AZ. Maar weer kansloos als Esteban Alvarado. En zo lijkt het een kansloos verhaal voor AZ vanmiddag. Om die compositie van PSV te gaan overgenomen, over te nemen. 3-0 bij Utrecht AZ en die hoes bij jou. 3-0. En ik zei, NEC had geen handdoeken mee hoeven te nemen. Want Ajax droogt NEC af. En uh, zo simpel is het. Eén kansje gezien voor Leroy George. Hij schoot de bal op van meer. Maar de twee doelpunten van Boelekin en eentje van Vertongen hebben het verschil al heel snel in de wedstrijd gemaakt binnen het half uur. We zitten nu in de 42ste, 43ste minuut van de eerste helft. 3-0 Ajax. En Ajax uh, is al een paar keer bij, dicht bij de 4 en 5-0 geweest. Nu ook weer een aardige actie uh, van Ajax Lodero. Uh, Eusbilis. Uh, en uh, Lodero Lodero nog altijd in balbezit. bezit. geeft hem even aan de jong. De jong balletje breed op Anita. Anita balbreed naar Eriksen die al twee keer op doel heeft geschoten. En dat scheelde heel erg weinig. Met andere woorden, Ajax is hier een meester in de eigen arena. Omdat het zelf goed speelt. En omdat NSC heel matig acteert in uh, deze wedstrijd. Balbezit aan de rechterkant. Kijken of daar nog iets leuks uit voortkomt. Een aardige voorzet. Maar er staat niemand van Ajax. De bal gaat over de achterlijn. Doeltrap voor Babels die al drie keer gepasseerd is. De keeper van NSC. Dus Ajax... Leidt met 3-0. Federer, Del Potro, 6-1 de eerste. Het ging gelijk op in de tweede set, Marcella. Ja, maar nu toch niet meer hoor. 3-2 voor Roger Federer. Hij heeft zojuist de service van Del Potro gebroken. Ja, dan komt hij weer met zo'n ja, zo'n beetje korte slice, backhand return, lokt Del Potro met zijn lange lijf naar voren. Nou, die, die, die komt dan aan het net, staat daar niet helemaal comfortabel. Boom, voorhand erlangs en breek. Dus het staat 6-1-3-2 voor Roger Federer. Ik vind het onvoorstelbaar. Het, het, het niveau van hem vandaag, vergeleken met begin, uh, met name de wedstrijd gisteravond, is zo groot. Gisteren had hij mishits met zijn voorhand. Uh, was hij niet snel met zijn voetenwerk? Vandaag is hij uiterst scherp. Is wow. hij uh, in topvorm? Domineert hij met zijn voorhand als in zijn beste dagen. En ja, hij laat Del Potro kansloos. Dus het staat gewoon 6-1, 3-2 voor Roger Federer. We gaan weer naar Ragnar Niemeijer toe. Ragnar is eigenlijk ongelooflijk, hè? 3-0 als mensen nu een radio inschakelen. Utrecht AZ, 3-0. Ragnar Niemeijer. Ragnar. Pauze. Ja, nu hoor je me volgens mij wel. Twee minuten ja. voor de pauze. Met de hand op mijn hart. Het is echt 3-0, want je zou het bijna niet geloven, inderdaad. Nog een kleine twee minuten voor AZ om die stand bij rust iets draaglijker te maken. Maar het lijkt een moeilijk verhaal te gaan worden. Hoewel Palsen nu wel Marquitte passeert aan de linkerkant van het veld. Palsen gaat verder, komt het strafschopgebied in. Geeft ook een voorzet of is dit een schot? Nou in ieder geval gaat die bal voorbij aan Benschop. Wordt hij nog een keer opgepakt achterin bij AZ en nog een keer door Maher voorgebracht. Markiet kopt hem dan weg, Elm schiet in en doet dat de side in. Dat betekent dat de bal in de aanhang, bij de aanhang van FC Utrecht achter de goal van doelman Roberto Fernandes is terechtgekomen. Ja, 3-0 en dan ga je toch denken aan vorig seizoen toen het 5-1 werd op de allerlaatste speeldag. En dat was zo'n wedstrijd die plaatsvond vlak na dat incident op de training waarbij Mihai Nezu toen uh, verlamd raakte. al je Schut die bovenop hem viel, daar niets aan kon doen. Er kwamen toen uh, ja, extra krachten los. Het lijkt een soort talisman te worden bijna deze Mihai Nezu. Want vanmiddag staat deze wedstrijd voor een groot deel in het uh, teken van hem. En kijk wat er op de borden staat. Een 3-0 voorsprong voor toch de nummer 14 van de eredivisie. De bal is weer in het spel. Wordt door Schut opgepakt nog voor de middencirkel. En, uh, dan wil AZ wel verdedigen met Marcellus. Maar is dat nog lastig zat met een jagende de moesje in de buurt aan de linkerkant van het veld. Overname van Kali. En Kali komt dan vervolgens niet voorbij Marcellus. Maar een misverstand met Maher zorgt er dan voor dat in ieder geval AZ niet verder kan. De ingooi is wel voor AZ, voor Marcellus. Maar de snelheid is uit deze aanval. Als we nog een tel of 30 hebben te gaan in de eerste helft van de wedstrijd. De bal door Wuitens nog maar eens over de zijlijn wordt getrapt naar die ingooi van zojuist van AZ. En Marcellus nu drie meter voor de midden met een nieuwe ingooi voor de Alkmaarders die eigenlijk geen moment in deze wedstrijd hebben gezeten, ook niet in het begin. Het was meteen duidelijk dat Utrecht er vanmiddag iets moois van wilde maken, iets wilde laten zien voor die uh, bijna 20.000 toeschouwers voor Mihai Nezu, wie weet ook wel en uh, een ingooi nu voor Bulthuis bij de middenlijn. Stapt er een metertje overheen, Steelt dan nog twee meter en komt uh, dan met de ingooi richting de Moersje. De Moersje houdt de bal niet bij zich in het uh, duel met uh, Clavan. Bal de hoogte in, in de as van het veld, halverwege de AZ-helft en dan is er een over training geconstateerd door scheidsrechter Paul van Boekel. En krijgt AZ dus een trap mee. We hebben wel een wissel gezien al een tijd geleden bij AZ. Om het evenwicht in de defensie weer wat te herstellen. Na het wegsturen van Sander. Er is viergever erbij gekomen. En Holmen is als het ware opgeofferd door Gertjan jan Verbeek. AZ trapt de bal over de zijlijn. En doet dat op de helft van Utrecht. Waar Marquiet mag gaan gooien. Er stelt zich inmiddels wel in deze wedstrijd. Zal wat meer met zelfvertrouwen gaan spelen. Met die stand natuurlijk ook van 3-0 op het bord. Dat is lekker spelen voor een speler die voor het eerst zijn minuten maakt dit seizoen. Gallant gaat jagen in het duel met Viergever. Die kopt terug op doelman Esteban van AZ. En die is er op tijd bij. Geeft hem dan medebal aan... De verdediger aan viergever op de rand van het eigen strafschopgebied van AZ. Klavan staat aan de buitenkant, vergist ik bijna. In Duplan doet dat eigenlijk ook, want Duplan steekt zijn been uit. En de bal gaat over de zijlijn. En dan klinkt het bijna, denk ik, verlossende fluitsignaal voor de rust van scheidsrechter Van Boekel. Want Utrecht, AZ is echt 3-0 bij rust. Na 15 minuten gerend uit een strafschop. Na 20 minuten kernt met een mooie knal van 16 meter. En later nog Dupland die profiteert van een koeien van een fout. Achterin bij AZ. Hij kan zo schieten en doet dat doeltreffend. 3-0 Utrecht AZ. En dat is ook de ruststand bij Ajax tegen NEC. Door tweemaal Boulekin en eenmaal Vertongen Ajax. Leidt dus met 3-0. Het is inmiddels ook rust in de Jubilee League. Bij de ene wedstrijd die vandaag wordt gespeeld. AGOVV tegen Goa de Eagles 1-1 staan er daar. Door goals van Taylor voor AGOVV. En voor Oscar Lopez voor de Eagles.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 Klas, eerste, ja, eerste klasse, rechtstreekse rechts vlucht. Wanneer gaan we, Tom? Naar Rio, <laughs> dus, eh, carnaval hè? ook eh, momenteel. Peter Allen. FC Groningen tegen PSV eindigde ja. vanmiddag in uh, 3-0 voor de Groningers. Twee goals van Soek en eentje voor Bakuna. En PSV, ja, het uh, liet als koploper dus wel uh, behoorlijk wat punten liggen. Maar ook nog een, een zeer gevoelige nederlaag voor uh, Fred Rutte en De Zijne. We zijn benieuwd naar de reactie van de PSV-trainer. Hij sprak na de wedstrijd met Jeroen Elshoff. Fred, ik kan me herinneren dat we hier aan het einde van vorig seizoen stonden. Toen had je een verschrikkelijk groot gevoel. Uh, besloot je toch uiteindelijk door te gaan als trainer van PSV. Uh, je je gevoel zal vanmiddag denk ik niet heel anders zijn. Nee, dat, uh, zeg maar de gevoelstemperatuur is dramatisch natuurlijk. Uh, dat, dat is ook zo, omdat namelijk... Uh, ja, we hebben vandaag geen moment... Uh, hebben wij laten zien dat we, zeg maar, uh, kampioenskandidaat zijn. Uh. Ja, en dat, uh, dat is heel teleurstellend, ja. Ja, want verliezen kan altijd uh, een keer gebeuren, denk ik. Maar, maar de manier waarop. <coughs> is bijna verontrustend. Nou ja, kijk, vanaf de eerste seconde, vanaf de eerste minuut, kon je al zien dat. Uh, ja, dat wij. Uh, ja, niet, niet uh, in staat waren om. Uh, om vandaag uh, zeg maar heel veel kansen te creëren. En, uh, als je er dan eentje krijgt. Ja, die pakt, pakt volgens mij. Uh, Luciano pakt hem heel goed. Ja, dan moet je het geluk hebben dat hij erin gaat. Maar het is gewoon een hele slechte vertoning vandaag. En, ik bedoel, je kan daar uh, heel veel scenario's op loslaten. Kijk, en uh, we zijn er zelf debuut aan. Ja, ik wil toch uh, proberen met je wat zaken te ontleden. Ja. Uh, de fouten die, uh, die gemaakt worden... want eigenlijk ontstaan alle doelpunten uit fouten van jullie. Uh, gemakkelijk inleveren van ballen. Kan je dat proberen te verklaren, die slapheid? Ja, kijk, de eerste goal is eigenlijk een hele simpele goal. Dus, Het uh, stelt normaal nik helemaal niks voor. En uh, ja, daar gaat, uh, dan kijken we naar de 1-2 en uh, dan volgen we de bal. En uh, dan gaat, uh, die gaat er al in. dat is ook, ja, daar gaat al balverlies van Strootman aan vooraf. Ja, dat gaat heel makkelijk balverlies aan vooraf. Maar daar zijn we nog in een overtalsituatie. Nou, en in een overtalsituatie, ja, als je dan op een manier verdedigt, dan wordt, het, dan wordt het allemaal heel moeilijk. Kijk, en ik, ik kan dat wel allemaal wel heel gedetailleerd uitleggen. Maar de basis is volgens mij, als je hierheen gaat, hè, dan uh, voetballen vind je altijd, uh, moet je ook spelen met je hart. En dat hebben we vandaag absoluut niet gedaan. Maar leider is één, maar zo'n goal weggeven als Labiat doet, uh, ja, pingelen op de middenlijn terwijl je laatste man bent, daar moet je toch van gaan koken als trainer? Ja, dat kook ik ook wel. En, uh, ik, ik hou me nog uh, behoorlijk in, denk ik. En, uh, kijk, dat soort zaken kan niet. En, uh, en, zo waren er wel meer zaken, hoor. maar in zijn algemeenheid is het collectief gebeuren. En, uh, en dan kan ik iedere gedetailleerd uh, dingetje kan ik eruit halen. Wij hebben gewoon een collectief falen vandaag. En, en dat mag niet. En, en dan kan je zeggen, ja, dan maak je hier makkelijk vanaf. Nee, dit, dit is inherent aan voetbal. Alleen, het mag ons niet overkomen als, jij wil, als je kampioen wil worden... En dan, euh, dan, euh, dan is het een, een, een zaak, omdat je nou uh, in dit soort wedstrijden, ja, als je dan niet kunt winnen, dan moet je maar niet verliezen. Ja, gewoon de beuker in. Ja, en daar, uh, daar vind ik, uh, dan haal ik toch één speler ik eruit. En die is altijd heel erg bekritiseerd. Als ik Marcel overdag zie, dan zie ik een speler op veld staan die zegt van mouwen opstropen, ik wil winnen. En, uh, ik kan niet veel spelers uh, ontdekken die dat vandaag uh, in zich hebben gehad. Ja, ik heb je de laatste weken meerdere keren horen zeggen... ik heb het gevoel dat we stappen maken, dat we volwassener worden... en dan ja. zak je door zo'n ondergrens heen. Ja, dat is heel duidelijk door de ondergrens. En, uh, kijk, je moet wel bij elkaar rapen en dan richting donderdag. En Dat is nu eenmaal uh, de voetbal. Uh, er komt donderdag weer voor ons een wedstrijd aan. En dit, uh, ja, dit, dit, dit moeten we wegstoppen en het dit zal niet al te makkelijk zijn, denk ik... Uh, het is toch een, een, een behoorlijke klap. In ieder geval voor mij zeker. Wat is dat het gevaar van zo'n nederlaag? Dat die door blijft dreunen gezien de manier waarop? Ja, ik, eerlijk gezegd, ik geloof daar niet in. Ik geloof niet dat dat zoveel, uh, zoveel door gaat dreunen. Ja, dat carnaval zit er niet meer in, denk ik, hè, de komende dagen. Nee, die, die steek die kunnen we in de kast gooien, ja. De steek kunnen we in de kast gooien. Ja, zo is voetbal, werd er gezegd. En zo is tennis, Marcella Mesker. Dat we naar ja, de beste speler ter wereld. Ook al staat hij niet meer één. Maar wel heel lang was hij het uh, in Rotterdam. En we genieten. Ja, hij staat nu drie. Maar uh, wat een show van hem. Hij leidt nog steeds 6-1-4-3. Leidt met een break in de tweede set. En... Ja, wat is nou het, het, het verschil nou, als je kijkt naar de breakpoints? Federer heeft drie breakpoints gehad om ook drie keer zijn tegenstander te breken. Del Potro zit er wel dichtbij hoor. Hij heeft vijf breakpoints gehad, maar hij heeft er nul keer uh, toe kunnen slaan. En uh, Hoe kan dat nou? Ik, even zitten kijken. En Het is natuurlijk zo dat Del Potro deze week kwartfinale won die 6-0-6-1 tegen de Servier Trojtski. Gisteren halve finale 6-3-6-1 tegen Berdy. Dus, ja, hij is daar niet getest. Geen strijd. Hij heeft makkies gehad. Federer, kwartfinale Niemine. 7-6, 7-5. Moeizaam. Gisteravond door het oog van de naald gekropen. 6-4-3-1 achter tegen David Denkel. Wint met 6-4 derde set. Dus Federer heeft die training gehad. Die is in zijn ritme gekomen. Die heeft breakpoints tegen gehad. Die heeft moeten strijden. Dus die zit helemaal in het toernooi. Ik denk dat Del het gewoon die vorige twee rondes te makkelijk heeft gehad. Want hij oogt niet scherp, want die de kansen die hij heeft gekregen, heeft hij niet gemaakt. En ja, dan tegen Federer in vorm, dan wordt het wel heel erg lastig. Je ziet het hem af en toe proberen met die harde slagen. Nu ook weer, nou de voorhand naar de backhand van Del Potro. Backhand Federer, mooie rally van uh, achteruit. Die harde voorhand uh, van Del Potro. Nou, uh, Federer een foutje vooruit, hij kan het zich permitteren. Maar ja, het, het, het ziet er nog niet naar uit dat het uh, gaat kantelen. Dus ik denk, uh, ja, Federer 6-1, 6-4. En uh, daar blijft het voorlopig bij. Gaan wij het even over het schaatsen hebben. Zometeen nog de 10 kilometer bij de mannen te gaan op het WK Allround. Die, die, ja, die zijn inmiddels al bezig, maar de grote mannen moeten daar natuurlijk nog in actie gaan komen. Ja, en het kan niet anders dat we natuurlijk een Nederlandse wereldkampioen gaan krijgen... met de nummers 1, 2 en 3 in het algemeen klassement. Met Irene Wuster bij. Uh, ja, wanneer hebben we Joris voor het laatste mannelijke Nederlandse wereldkampioen... voor de mannen en de vrouwen gehad? Die dubbel die is voor het laatst voorgekomen in 2008. Toen won bij de vrouwen Paulien van Deutekom enigszins verrassend. En bij de mannen, ja natuurlijk, Sven Kramer. Dus het is vier jaar geleden ja, dat die dubbel vandaag weer gaat plaatsvinden. Daar kun je wel van uitgaan natuurlijk. Op dit moment op de 10 kilometer, je zei het al, wat mindere goden. De nummers 1 en 3 van de 500 meter van gisteren zijn in actie. Twee van die bonkige polen in rooie pakken, Brodka en Nietzwietski. En die gaan proberen hier hun toernooi af te ronden met een aardige rit op de 10 kilometer. beste tijd nu toe. Bart Sfinks uit België, geen persoonlijk record, maar we gloeien nog een beetje na van het optreden van Irene Bust. Goed op de 5 kilometer vandaag, maar gisteren deed ze het zoveel knapper eigenlijk op de 3 kilometer. Daar legde ze de basis, daar zette ze. Sabrikova zo onder druk dat het haar kant op kwam en Irene Bust stond daarmee vandaag voor de zesde keer op rij op het podium van het wereldkampioenschap. in Immers, het begon allemaal voor haar in 2007 in Heerenveen. Eerste, toen tweede achter Van Deutenkom, 2008. Toen twee keer derde, vorig jaar wereldkampioen in Calgary. En nu in Moskou weer de beste. En bij TVM, de ploeg waarvan iedereen wust lid is, ging de vlag uit. En daar is de stemming natuurlijk perfect. Want de Big Boss van die ploeg, meneer Bos, die zei we willen door met Kemkers tot Sochi. De ploegleider en we zijn ook bezig om met Kramer, Wust en Blokhuizen, nou dat zijn drie van de grootste hoofdrolspelers van dit toernooi, door te gaan. De intenties zijn positief. Het ziet er allemaal goed uit voorlopig voor het Nederlandse All-Round schaatsen. De Polen beuken zich nog even verder op de 10 kilometer. Om 12 over 4 beginnen we aan de laatste drie ritten. En dat zijn die tussen Bukko en Silos, dan Skobref Verwij en als toetje Sven Kramer tegen Jan Blokhuizen. Gaan we weer tennissen, Marcella Mesker, want een breakpoint is nog geen break, hè? Ja, nee, zeker. Het is ook al de zevende voor uh, Del Potro. De eerste zes heeft hij allemaal gemist. Nou, misschien nu een kansje, want dan wordt het nog een wedstrijd in deze tweede set. Daar komt de service van Federer. Return Del Potro, backhand Federer, backhand van Del Potro. Slice, hij lokt Del Potro weer een beetje. Die trapt er niet in. De rally gaat door. Wie gaat als eerste openen met de klap? Het is uh, wat voorzichtig. Backhand Federer, backhand uh, Del Potro. Om zijn backhand heen gelopen, Federer. Maar hij gaat niet voluit. Rustig plaatsen weer naar de backhand van Del Potro. Die gaat iets harder. Komt hij nee Goede lengte van Federer in de slag. Slice, uh, backhand van Federer. Diepe bal, zeg. Del Potro houdt het uh, heel rustig. En een goeie... Nee, ja, dan maakt hij toch de fout, Del Potro. Ja, het is ook moeilijk, hoor, in deze wedstrijd. Hij loopt achter de feiten aan. 6-1, 4-3, achter. Hij maakt zijn breakpoints niet. Verliest dus de cruciale momenten. En daar krijg je ook geen vertrouwen van. Dat blijkt weer uit zo'n laatste rally, waarin hij keurig meegaat. Maar dan uiteindelijk toch de fout maakt. Dus daar gaat ook het zevende breakpoint... Uh, ja, de vuilnisbak in en blijft het dus 6-1-4-3 voor Roger Federer. Radio 1, het NOS-journaal. Het is half 4, hier is Jeroen Tjep gemaakt. Over de gezondheidstoestand van prins Friese kan mogelijk pas... aan het eind van de komende week een prognose worden gegeven. Dat heeft de Rijksvoorlegingsdienst laten weten. Voor nu blijft de toestand zoals hij was stabiel, maar niet buiten levensgevaar. Koningin Beatrix en prinses Mabel zijn weer vertrokken uit Innsbroek. Ze bezochten de prins daar in het ziekenhuis... Prins Friso heeft nu twee nachten doorgebracht op de intensive care. In de hoofdstad Dakar van Senegal zijn opnieuw rellen uitgebroken. Het was de vijfde dag van ongeregeldheden... in de aanloop naar de presidentsverkiezingen volgende week zondag. De politie gebruikte vandaag traangas tegen een groep demonstranten bij een moskee in de stad. En de Egypte roept zijn ambassadeur uit Syrië terug. De Egyptische minister van Buitenlandse Zaken, Mohammed Amr, heeft dat vandaag besloten. Er is geen toelichting gegeven... De maatregel zou verband houden met het aanhoudende harde optreden... van president Assad tegen anti-regeringsbetogers. Dat waren de hoofdpunten. Radio NOS, op NOS Radio, de Roger Federer tegen Juan Martín del Potro in Rotterdam. Hij moest er even voor zweten, Velere, maar ja, eh, baas boven baas Marcella. Ja hoor, want het is 5-3 geworden. Weer twee breakpoints weggewerkt in die laatste service game van Federer. Uh, ze zeven uh, heeft Del Potrode gehad, nul gemaakt. Dus uh, ja, hij moet zijn service game nu winnen om nog uh, überhaupt in de wedstrijd te blijven. 6-1, 5-3, Federer. Gaan we naar de tweede helft van Ajax en EC en die Houtkamp uh, platje, hè, denk ik. Het platje erin. Ja, natuurlijk. Groosters erin. En uh, George en Zeefuik eruit. En uh, als ik zo kijk in de arena bij een 3-0 voorsprong voor Ajax. Er wordt wel eens ge gezegd Ajax-publiek is bioscoop-publiek. Het is ook uh, echt uh, helemaal niet uh, vol. Verre, verre, verre van. En misschien dat na de eerste helft die erg goed was van Ajax en heel zwak van NEC Dat het publiek uh, wel weer gewoon uh, komt. Want altijd wordt er geroepen dat alle plaatsen verkocht zijn. Maar als ik zo om me heen kijk dan is het maar voor drie kwart uh, gevuld. Ajax in balbezit in de tweede helft. Één minuut gespeeld. Ajax 3-0 voor, twee keer Bulikin, één keer vertongen. En Bulikin er al uit. Dus een goede aanval weer van Ajax. Moet de bal voorkomen. Oei, dat had het doel te moeten zijn van Lodero. Een voor over die geblesseerd uitviel in de eerste helft. Maar uh, hij benutte de voorzet van Soleimani niet. Lodero betekent dat Ajax gewoon verder gaat waar het gebleven is. 3-0 de voorsprong, begin tweede helft. En de eerste kans is alweer een feit. Gaan we even kijken waar achter Nijmeyer ook de tweede helft. Daar alweer begonnen bij Utrecht AZ? Ja, een paar tellen hoor. Pas 40. En die 3-0 stand staat dus op het bord. Utrecht AZ. Mooie cijfers voor de ploeg van Jan Wouters. Wel een dubbele wissel gezien bij AZ. Elterdoor voor uh, Benschop erbij gekomen. Berg Goedmonds zonder gekomen voor Martens. En dat betekent dat ook de grote mensen Martens bijvoorbeeld niet ontsnappen. Dus aan een wissel bij Gert-Jan Verbeek als de situatie daarom vraagt. Balbezit voor Wuitens achterin bij Utrecht. Ja, je zou toch zeggen, als u de eerste 10-15 minuten doorkomt met deze stand op het bord, dan kan het vanmiddag niet meer fout voor het uh, publiek. Voor Miay Nezu die er aanwezig is. En uh, het lijkt allemaal op een prachtige middag voor de thuisploeg. Uh. Uit te gaan lopen straks. Maar wie weet kan AZ nog wat met die nieuwe mensen dus. Maar wel met zijn tienen. Na het wegsturen al heel vroeg in de wedstrijd. Na een kwartiertje door Pol uh, uh, Paul van Boekel van Mooisander. 3-0 bij Utrecht AZ. We spelen anderhalve minuut in de tweede helft. Ja, we spelen ongeveer anderhalf uur in Rotterdam, Marcellen. Ja, nog niet eens. Officiële speeltijd 1 uur 19 minuten. En nu is het al matchpoint voor Roger Federer. 15.40 op de service van Del Potro. Hij wil het uh, kennelijk snel uitmaken. Nou, we weten tot nu toe 100% score op die breakpoint. Lukt dat nu ook op matchpoint. Service is in. Ace Del Potro. Hij werkt het uh, breakpoint weg voor het eerst in de wedstrijd. Nou, he, he Opluchting. Uh, 30-40, tweede matchpoint, dat wel. Goede service trouwens van Del Potro, 191 kilometer per uur op de juice kant naar buiten. Dat is altijd een goede hoek zeker op zo'n snelle indoorbaan. Nou, 30-40, tweede matchpoint uh, Federer. Daar komt, uh, de meter 98 de lange Del Potro, goede service opnieuw en uh, Federer uh, mist de return en dus wordt het juice. Nou, dan is het loop, hopen dat uh, Del Potro uh, de game nog kan uitserveren en dan uh, ja, moet je hopen op toch nog een spannend eind. Uitserveren van een wedstrijd blijft altijd anders. Maar goed, hij moet uh, eerst nog deze game zien binnen te halen. De Argentijn uh, staat weer klaar om te gaan uh, serveren. Daar komt hij uh, 5-3 achter 40 gelijk. Goede service naar de backhand van Federer, backhand del Potro. Daar komt de backhand van Federer, voorhand uh, del Potro, voorhand uh, Federer. Hij wil proberen te versnellen, maar hij slaat hem in het net. Nou, een beetje slordig. Die uh, laatste return en nu de voorhand in het net. Dat potro wordt een beetje geholpen door Federer misschien dan toch met het volgende gamepoint op 5-4 komen. Laten we het hopen. Want ja, de mensen willen natuurlijk toch nog eventjes wat langer genieten van deze finale. Bijna 10.000 man in Ahoy. Waarschijnlijk wel meer. Daar komt de service. Del Potro. Uitstekende service. Keihard in de backhandhoek. 200 kilometer per uur naar de backhand van Roger Federer. Die mist. En dus overleeft Del Potro twee matchpoints. En komt hij terug tot 5-4.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 Even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. Jason Ross and I won't give up. Wakker worden. Ja, want de eerste matchpoint uh, ging niet door. De tweede ook niet. Maar nu, Marcella. Ja, matchpoint 3 is gearriveerd. Uh, 40-15 uh, op de service van Roger Federer. Dus... Uh, nu serveert hij zelf op het derde matchpoint. Daar komt de eerste service, die gaat net uit. Federer hier op jacht naar zijn 71ste titel alweer. Het is zijn 101ste finale na zijn carrière. Service is goed voorhand. Oeh, die is niet zo goed. Er komt de harde klap van Del Potro. Die is diep. Rally aan de gang voorhand weer van Federer. Backhand, Del Potro. Backhand in het net geslagen van Federer. Ja, hij miste die tweede of die derde klap in de rally miste hij een beetje initiatief. Die bal kwam half kort. En dan zag je dat Del Potro dan het tempo overneemt. Er is nog niet zoveel gebeurd in de wedstrijd. Federer erg sterk. Met name zijn voorhand was vandaag weer zo dominant dat het een pracht was om te zien. Maar goed, het is 40-30. Hij heeft nog een matchpoint. De vierde in totaal. Tweede deze game. Eerste service gaat ook uit. Nou, dat uh, heb je liever niet als je matchpoint staat. Dan wil je liever die eerste service in. Dan uh, kan je toch wat makkelijker het initiatief naar je toe trekken in de rally. Tweede service. Voorhand return Del Potro. Voorhand winner. Nee, die bal komt nog terug. Hij gaat naar het net. Ja hoor, hij maakt het af. Handen in de lucht. Hij juicht. Roger Federer. ...wint deze finale van de Argentijn. Juan Martín del Potro, nummer 10 van de wereld. Wint hij toch wel makkelijk hoor. 6-1 en 6-4 in 1 uur en 26 minuten. En uh, het is eigenlijk vanaf game 1 geen wedstrijd uh, geweest. Ja, en hoor eens even. De mensen uh, staan op een uh, staande ovatie. Want ja, het staat natuurlijk ook fantastisch straks op die mooie kampioenenring hier in Ahoy. 2012, weer Roger Federer. Zeven jaar geleden won die toernooi voor het eerst in 2005. Toen werd het laatste toeschouwersrecord geboekt. Het was het Federerjaar toen en het is het Federerjaar nu. Wat een geweldige performer is dat uh, toch. En, uh... Ja, hij heeft Del Potro gewoonweg kansloos gelaten. Misschien als Del Potro die allereerste game, die twee breakpoints die hij kreeg als hij er eentje van had benut. Die lange openingsgame van de wedstrijd, ruim zeven minuten. Dan was het misschien anders gelopen. Maar vanaf dat moment heeft de Argentijn achter de feiten aangelopen. Federer groeide in de wedstrijd speelde goede tactiek, hij speelde met de bal, hij speelde met de tegenstander. Ja, Del Potro kwam niet in de rally, hè. hij wil graag ja, 6, 7, 8 slagen. En dan steeds harder met die voorhands, steeds harder met die backhands en dan een winner slaan. Maar ja, hij kwam niet tot 6, 7, 8 slagen, want Federer was hem al uh, te snel af. En dus uh, Federer hier de terechte kampioen. Uh, Richard Krajcik nu op de baan om hem uh, te feliciteren. Het was een hele kunst hoor om Federer hier naartoe te halen. Want uh, dat kost wel een, uh, een handjevol uh, tonnen aan startgeld. Maar hoeveel het is, hoeveel het, uh, willen we weten? Ja, dat blijft groot geheim. Ik, ik schat dat je toch tegen het half miljoen gaat. Maar ja, uh, drie, vier avonden met meer dan 10.000 man maal. Nou ja, wat is het, 40 euro een kaartje. Dan, dan heb je het er denk ik al uit hoor. Dus uh, het, het is prachtig geweest voor, voor Tennyson Nederland, voor de liefhebbers. Want uh, ja, het was de Federer-show de, de, de hier. En ja, ongelooflijk wat een aura die man uh, hier om zich heen heeft hangen. Als je dat bij de eerste avondpartij zag, op woensdag zijn eerste rondepartij. Um, hij brengt wat teweeg. Uh, het is alsof het de laatste keer is dat uh, iedereen uh, hem kan zien. Maar hij gaat gelukkig voor de tennisliefhebbers nog even door. En hij heeft gedaan wat hij moest doen. Hij is zijn geld meer dan waard geweest. Hij wint zijn 71ste titel. Hij is uh, veel maatjes te groot voor Juan Martín Del Potro. Die die verslaat met 6-1, 6-4. Hij wint het ABN AMRO wereldtennis in Rotterdam in 2012. Ajax, NEC. Weer eentje erbij, Andy? Ja, de set is nog niet afgelopen, maar komt aardig tot eind. Want 4-0 voor Ajax. Het is de Jong. Het is zijn middag. Twee assists. En nu zelf scoren 4-0 met een kopballetje tussen wat mensen in. Na een hoekschop vanaf de linkerkant. 4-0. Ajax leidt tegen NEC uit Nijmegen. En dan zetten we 3-0 Utrecht-AZ. Daar is even tegenover, aan die Ja, het valt bijna tegen als je het zo hoort. Maar het zijn toch spectaculaire cijfers, hoor. Die Utrecht op het bord heeft staan tegen AZ. 57 minuten gespeeld in de Galgenwaard. Al je schut zojuist gewisseld bij Utrecht. De reden mij onbekend, want hij zag er toch betrekkelijk fit uit. Van der Hoorn is erbij gekomen. Mike van der Horen met nummer 38. En eens kijken naar de trap van Doemer Fernandes van, van Utrecht. Nauwelijks op de proef gesteld afgelopen ja, 12, 13 minuten zo. In de tweede helft. En Utrecht pakt op met Azade. Doet dat ter hoogte van de middencirkel. Gerdent had alweer een kans voor Utrecht. Na twee minuten spelen in de tweede helft. Schoot maar rakelings langs de kruising toen hij viergever was gepasseerd. Nou, werkelijk alsof hij niet meedeed. Maar die bal ging dus over het doel heen van AZ. Nu is het naar de vrije trap van Utrecht. De moesje die heeft aangenomen in de as van het veld. Kan wegdraaien. Kan de bal meegeven aan Duplan. Althans, Duplan ontvangt in stilstaande positie. Even achteruit naar Martensson in de middencirkel. dan op de de eigen Utrecht de helft een paar meter voor de middenlijn. Ja, waarom zou hij risico nemen met uh, elte door in de buurt? Want het gaat gewoon terug naar Dolman. Fernandes. Ziet Marquiet vrij staan aan de rechterkant. Utrecht lijkt een uh, gewonnen wedstrijd te spelen tegen AZ. Dat vanaf het begin niet met de borst vooruit speelde. Geen flair toonde. En kijk eens naar bijvoorbeeld uh, Maher. Bewier ook de afgelopen maanden toch. En uh, gaat volledig uh, ja, door het ijs eigenlijk vanmiddag. Komt in het stuk totaal niet voor. Opgeroepen voor de voorselectie van Oranje. Maar op basis van deze wedstrijd. En ik geef toe dat is erg kortzichtig. Zou je dat toch niet uh, verwachten. AZ mag een ingooi gaan nemen. Nou dat is dan in ieder geval wat. Pals gaat dat doen aan de overkant van het veld. Maar AZ is machteloos. Lijkt ook de handdoek wel geworpen te hebben. Wat is het na 58 minuten met een 3-0 achterstand in Utrecht. I want you to get together I want you to get together Put your hands together one time I want you to get together I want you to get together I want you to get together I want you to get together. Saint-Germain van ruim 12 jaar geleden. Blijft goed gaan met AC Milan. Won het eerder deze week al met 4-0 in de Champions League van Arsenal. Tegen Cesena staat het halverwege de eerste helft met 2-0 voor. Even van de goals wordt gemaakt door Urbi. Sons. zijn eerste in dienst van Milan. We gaan het hebben over Groningen-PSV. De half-1 wedstrijd. 3-0 maar liefst. Tweemaal Soek en eenmaal Bakuna. En een rode kaart voor Manolev bij PSV. En eh, ja, Groningen, wat moet je ervan denken? Verloren van VVV, verloren van RKC. En dan kijk je PSV op bezoek. Gaat allemaal wat moeizaam en dan staat daar ineens 3-0 en waarschijnlijk dus ook wel een opgeluchte trainer. Jeroen of in gesprek met deze trainer Pieter Huister. Daar waar heel je aan toe denk ik. Ja, het is altijd mooi natuurlijk. Hè. We hebben twee, drie wedstrijden wat minder gespeeld en uh, ja, als je dan vandaag uh, zo reageert, uh, een strijd ziet, het publiek erachter, uh, drie punten pakt, drie goals maakt, nul tegen, ja, dan uh, kun je alleen maar zeer tevreden zijn. Ja, je vertelt het bijna alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Nou ja, dat is uh, misschien niet altijd zo. Zeker niet tegen een van de topclubs uh, in Nederland. Maar uh, nou, vandaag uh, geeft het een extra lekker gevoel. Heeft het je verbaasd? Ja, verbaasd in de zin van uh, dat je uit de minder periode zo terug kunt komen. Dat, dat in zekere zin wel. Uh, he. hebben, uh, in het begin van de wedstrijd ook. Uh, dan zie je wel de verbetering verdedigend in de duels. Dan zitten we er bovenop. Dan maakt het PSV eigenlijk moeilijk uh, om goed op te bouwen. Om die bal lekker rond te laten gaan. Dan zie je nog wel wat uh, twijfel en uh, wat slordigheid in balbezit. Maar na twintig minuten uh, viel dat eraf. En dat gingen we ook creëren. En uh, ja, dan heb je een paar mooie aanvallen. Komt een goede goal uh, via zoek. Komt er uh, tot stand. En ja, dan, uh, dan voel je dat het onze kant op gaat. Het niveau van uh, PSV was vandaag uh, zeer belabberd. In hoeverre dwingen jullie dat nou af? Nou, dat dwingen wij zeker af. Uh, hè, als je tegen PSV uh, afgelopen donderdag bijvoorbeeld tegen de Turkse tegenstander ziet en uh, die, die laten hun voetballen, dan zijn ze zeer goed. Uh, wij hebben ze nooit laten voetballen. We hebben er bovenop gezeten. Uh, het plan wat we van tevoren uitgestippeld hadden, dat werkt uitstekend. Het werd goed uitgevoerd en het heeft ook resultaat gehad. Uh. Mooie kerel, die zoek. Uitstekende kerel, ja. Maar zo zijn er nog tien anderen die vandaag uh, met elkaar uh, voor dit resultaat hebben gevochten. Ja, uh, Ik begrijp dat jij het als een teamprestatie wil bestempelen. Daar heb je helemaal gelijk in, hoor. dat is het ook. Maar zo'n zo uh, Zuid-Koreaan die hier rondloopt en dan voor het eerst in de basis staat en twee keer scoort, is wel een beetje een droomverhaal natuurlijk. Ja, dat is hartstikke goed. Uh, als je kijkt naar het aantal minuten wat hij gespeeld heeft... en het aantal doelpunten wat hij al erin heeft liggen... dan uh, ja, is dat alleen maar indrukwekkend te noemen. En uh, ja, is te hopen dat hij voor ons nog voor heel veel waarde zal zijn. Ach, jij bij die 3-0? Het zal toch niet? Ja, ik dacht het zal toch wel. Dus uh, hij viel erin. Mooi. Ja, want uh, de, de, die goal gaat de wereld over. Nou ja, ik moet hem nog een keer goed terugkijken. Maar uh, de manier waarop hij hem neemt, de manier waarop hij stuit, waarop hij erin gaat, is natuurlijk hartstikke mooi. En, uh, wat mij betreft gaat hij de wereld over. Dat is goed voor Groningen, dat is goed voor Zoek. Dus, uh, maar deze wedstrijd geeft gewoon heel veel vertrouwen voor de komende wedstrijden. Want we hebben nog een, uh, een leuk programma voor de boeg. En uh, ja, we zijn er klaar voor nu. De belangrijkste conclusie is, we kunnen nog steeds aardig voetballen. Ik zag in de statistieken van vorig seizoen dat jullie zo in februari en maart ook een uh, mindere periode hadden. Nu hebben jullie die ook gehad. Of is het te voorbarig om te zeggen dat je er nu uit bent naar deze zege? Nou ja, dat weet je pas volgende week. Uh, het is belangrijk om te constateren dat die ploeg uh, met elkaar wil werken. Dat die met elkaar uh, de dingen die we vragen, uh, die ze zelf aangeven, dat ze die uit willen voeren. Nou, als het dan vandaag uh, allemaal in elkaar valt, dat hele puzzeltje. Dan zie je ook hier uh, eigenlijk met het publiek en alles een hele mooie middag. En uh, ja, daar doe je het voor staat hier toch wel een uh, enigszins opgeluchte coach tegenover me, denk ik. Er nou, staat hier een zeer uh, tevreden coach. Een uh, coach die bewondering heeft voor zijn team. En uh, die daar ook nog heel veel vertrouwen in heeft. Pieter Huistraai wint dus met FC Groningen met 3-0 van PSV. Klaasje Huntelaar stond op 16 goals in de Duitse Bundesliga. Zojuist heeft hij nummer 17 gemaakt tegen Wolfsburg. Schalke leidt met 2-0. Na 20 minuten spelen de eerste voor Schalke werd gemaakt door Raul. En in de Jubilair League is AGO -VV tegen Goa. Die was op 2-1 gekomen door een goal van Livramento. Door de nederlaag van PSV uh, bleef de kop op 45 punten staan in de vaderlandse En toen dachten we, nou Utrecht-AZ, dan gaat Utrecht, of dan gaat AZ daar natuurlijk wel overheen komen, e maar dat gaat niet gebeuren. Nee, dat gaat niet gebeuren. Het staat 3-0 achter AZ. Angel is wel een beetje uit de wedstrijd met nog een kleine 24 minuten op de klok, want ja, Utrecht heeft zoiets van, uh, die stand is perfect voor ons. En daar zet mis toch de kracht, de wilskracht ook om ja, er nog echt een wedstrijd van te maken. Hoewel Marcellus nu vooruit wil, maar weer eens een overtreding maakt met een zwaaiende arm. Kali raakt zo. Uh... Voor de middenlijn een paar meter, voor de middenlijn een stuk of twee of drie. En dat levert Utrecht dan maar weer eens een vrije trap op. Ik heb Marcellus eerder een hakballetje zien geven toen hij een tegenstander wilde passeren. Dat geeft wel aan in een notendop dat AZ echt vanmiddag de weg voor een heel groot deel kwijt is. Wachten op die vrije trap met misschien wel Bulthuis. Ja, die neemt hem inderdaad. Trapt hem achteruit naar buiten. En zo zitten we weer op de Utrechtse helft. Nou, de bal weer vooruit. Marcellus kopt op de eigen AZ-helft. Dan zit daar Bulthuis tussen. Gaat Kali aan de wandel. Aan de linkerkant heeft hij een prachtige bal in huis zit in de kop van het gebied waar Gannon staat. Maar die schiet hem aan tegen een van de verdedigers. Ik denk Lavanda achterin bij AZ voordat de moesje bij de bal kan komen. Anders was dit 4-0 geweest. Nu blijft de stand staan op 3-0. Krijgt Utrecht natuurlijk wel een hoekschop te nemen. En die bal wordt nu maar eens een keertje getrapt zo te zien door Dupland, de Fransman... Tot nu toe kwamen veel van die ballen van Kali, maar het moet gezegd, de meeste hoekschoppen van Utrecht waren niet fantastisch. Kali krijgt de korte corner, gaat naar de achterlijn, geeft ook de voorzet, doet dat achter in het strafschopgebied bij AZ. En daar wordt door Rasmus Elm geen risico genomen, 3-0 hier en die zegt het maar. 4-1, doelpunt van Rens van Heijden, dat is leuk voor hem. Ajax verleden en hij kan de bal tikken. Ja, daar zit Vermeer toch wel helemaal naast hoor. De hoekschop vanaf de linkerkant eh, door Schöne getrapt. En dan komt Vermeer uit zijn doel, maar zit volkomen mis. En dan kan er makkelijk binnengekomen worden door de geheel vrijstaande Rens van Eijden. We gaan zo dadelijk bij 4-1 stand. Uh, gaan we een uh, wissel krijgen aan de kant van NEC. De laatste, Remy Amieu gaat komen. Maar ja, 4-0, 4-1, misschien wel 4-2 of 5-1. Die wedstrijd is al lang gespeeld. En uh, we kunnen uit gaan kijken naar de wedstrijd tegen Manchester United aanstaande donderdag. Want dan zal Ajax voor zo'n... Uh, uitslag tekenen. Ha, ha, ha. Uh, <laughs> ja, dat, ja, dat zal natuurlijk uh, waarschijnlijk uh, niet gebeuren in de uitwedstrijd. Maar goed, Ajax heeft een goede generale. En uh, Ajax speelt uh, heel redelijk. Het tempo had best wat hoger gemogen in de tweede helft. Maar Ajax uh, gaat een hele goede overwinning halen en zal zeker weer terug in de race zijn om het landskampioen na deze overwinning. Even kijken wat de Jong doet. Speelt de bal even naar buiten, naar Soleimani. Soleimani voorzet. De Jong kopt net niet. En dan, uh, want de bal gaat echt rakelings over hem heen. En nu gaat uh, de NEC nog een keer in de aanval. Maar na 70 minuten spelen staat het 4-1 voor de Amsterdammers. Die gaan een goede overwinning halen op het NEC. De laatste afstand op het WK Allround in Moskou. Drie ritten 10 km Er zitten we inmiddels op. Joost van der Berg was een beetje verheffend. Nou, niet echt. Die, die, die polen zijn binnen. Die reden allebei boven de 14 minuten. Er is geen reden tot klagen overigens, of via een website of zo. Want het zijn allebei sprinters, dus zij hadden op deze afstand niks te zoeken. Daarna Jonathan Kuk. Een man die natuurlijk twee jaar geleden wel even tweede was op het WK in Heerenveen. En hij reed, Sverre Lunde Pedersen, letterlijk het bloed voor de ogen. Want Pedersen werd zo'n beetje halverwege de rit geconfronteerd met een bloedneus. Hij zit erbij op de bank. Nu rustig uit te blazen, die Noor. Beetje bleek, maar het gaat allemaal goed met hem. Mooie tijd 13:38. Pedersen 13:43. Maar Erben, de countdown staat voor, voor onze neus. Over 15 minuten gaat het beginnen. Over 15 minuten gaat het echt beginnen, en dan zijn er drie ritten. Die zijn alle drie gewoon echt, uh, ja, gewoon hartstikke gaaf. Als je kijkt naar Half op want Half Bukken, bijvoorbeeld, die, die staat er meteen, en die is dan maar. Je moet maar acht seconden goed maken op Blokhuizen en, uh, en Sven Kramer, dus dat is leuk om naar te kijken. Daarna komt Schoolbrev tegen van wij. Dan wordt een prachtige rit, en die laatste rit, hè, Sven Kramer tegen Jan Blokhuizen. Nou, ik ben er klaar voor. Ik ben blij dat de eerste drie ritten erop zitten. Even dweilen en dan gaan we helemaal los. Wij melden ons iets rond kwart over vier weer bij jullie met het nieuws vanuit Moskou. U krijgt maar nog even een wielerbericht. De Duitse Patrick Gretsch heeft de proloog van de ronde van Andalusië gewonnen. De renner van de Nederlandse Formatie Project werkte de zes kilometer af in zes minuten 49 seconden. En was daarmee twee seconden sneller dan de Spanjaard Markel Irizar. Wilco Kelderman was de beste Nederlander op de achtste plaats. De Rabobrenner moest elf seconden toegeven. Belangrijk is in deze... ...deze Spaanse rittenkoers dat Robert Geesing zijn rentree maakte in het peloton... ...na zijn beenbreuk, vorig jaar weet u nog wel, vlak voor het WK. Vlak voor vieren er even naar niet Niemeyer. Kan AZ met zijn en dan helemaal niks daar in de gal gewaart? Jawel, Jawel, ze hebben 20 minuten voor tijd de paal geraakt. En nu ook nog maar een keertje schieten met Berg-Gutmanson. Diagonale hoek vanaf de linkerkant. Maar op de vuisten van doelman Roberto Fernandes van Utrecht. En zo is er dus even gevaar van AZ. Maar gaat Gerent op zoek naar de 4-0. Want hij is weg aan de rechterkant van het veld. De Moesje buitenom. Gerent trekt de bal naar zijn linkerbeen. Dat lijkt stuk te lopen. De Moesje dan vervolgens die de bal nog voor wil brengen. Maar dan is de vlag al omhoog gegaan voor buitenspel. Niet echt handig dus opgesteld door Frank de Moesje. Want hier had Utrecht veel meer mee kunnen doen. Dus niet zozeer de fout van de Moesje, maar wel van die van die Of eerder had moeten schieten of eerder had moeten pasen. Dat doet hij niet. En 18,5 minuut voor tijd is het dus 3-0. Van de Gun gaat in de ploeg komen bij Utrecht. Nog niet klaar voor een hele wedstrijd. En wie gaat er dan vanaf? De middenvelden. dat is bij FC Utrecht Johan Martensson. Tussenstanden op weg naar het nieuws van 4 uur. Dus Utrecht AZ, u hoorde net van Racht staat nog altijd 3-0. Ajax NEC staat 4 tegen 1. En eerder op de middag was er Groningen PSV, eindigde in 3-0. Om half 5 Twente kan ook gaan profiteren. Hij heeft een lastige uitwedstrijd bij Vitesse voor de boeg. En natuurlijk de 10 kilometer in het volgende, De ontknoping van de WK Allround in Moskou. Wiet, wiet, nederwiet. Beroemd, berucht, geliefd, gedoogd. Jarenlang was Nederland het coffeeshop Valhalla in cannabis-schuw Europa. Maar nu niet meer. De buurland België is verbijsterd en ondergaat inmiddels het overloop-effect. Vanavond, 9 uur, de documentaire Achterdeur en Overloop in Holland Doc Radio. Radio 1, het nieuws van alle kanten.